Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Inderdaad, dit is Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 28 november. Nog een week wachten en dan uh, ja, dan. Ik kan deze of gene wel uh, de zak verwachten, maar goed, week 48 uh, en we zitten dus in Hotel Hooglandseikel en daar uh, staat een vrouw met een gulle hand, namelijk Yvonne Roosendaal, die koffie, thee, anijsmelk, echte soep, van alles in voorraad heeft en dat kunt u hier gratis bekomen. Bovendien deed zij de redactie. De techniek was in handen, is in handen van Roy Halderman en Daan Lefferts. En presentatie, dondergebber. En Tom Hendricks. Tom, als je naar buiten kijkt, denk jij dan ook niet met nostalgie naar die oude, strenge Sinterklaas... die als je een keer wat uitgevreten had, je meenam naar Spanje? Graag. Ja, ja dat dacht ik ook vanochtend. Maar ja, heb jij al een verkeerde schaats gereden op het Gasthuisplein? Nee, nee, nee, nee. Het, uh, weet je... Het, het schaatsen is niet zo erg, maar als je valt lijkt het me zo nat. Ja, meteen een natte broek, Ja, nee, ik, je hebt niet eens een wak nodig. <lacht> nee, dat is er. al. Het is één groot wak, ben ik bang. Ja, ja. Uh, over wakken gesproken, wat gaan we doen? Ja, nou, uh, straks uh, zo rond tien over tien uh, gaan we praten met Marjoleen Kerkwijk. Onder andere over Kids for Animals. Dingen die kinderen kunnen doen voor de dieren en dan speciaal met de gedachte naar kerstmis. Wat het precies is. Eh, voor... Konijntjes slachten enzo. Uh, mm, bijvoorbeeld. Dan, uh... Vijf voor half elf. Dan ja. uh, komt opnieuw het Rode Kruis. Uh, afdeling Zandvoort. Zijn eigen zelfstandigheid verdedigen. En dat wordt dit gedaan. In de naam van Ivo Bos. Penningmeester van... Uh, het Kruis en binnenkort ook van onze club. Ja, ja en dan uh, rond tien over half elf uh, hadden we gedacht iemand hier te krijgen om uh, eens te praten over de griep. En hoe het er nou mee staat. Helaas uh, moest op het laatste moment onze gast afzeggen. Is die is kon ziek? niet anders. Uh, die zal de griep zal hebben. De ben griep ik hebben ja. Dus uh, daar gaan we wat anders voor zoeken. Dat, uh, dat vinden we dan wel. En dan zitten we op uh, elf uur ondertussen. Ja dan gaan we toch weer even een, een beetje in de politiek. Dit keer komt OPZ langs. En in de, in de persoon van Karel uh, uh, Simons. En misschien brengt hij nog een gast mee, dat weten we niet, maar dat merken we vanzelf wel. We gaan natuurlijk praten over de aanstaande uh, raadsverkiezingen op 3 maart. Wat zijn de plannen van OPZ? Ja, en hoe komen ze eraan? Ja, bijvoorbeeld, <laughs> ja. Wie, wie verzint ze? Ja, ja, dat is zo. Als we dat dan uh, hebben gehad, dan gaan we praten over uh, het grote gebeuren morgen. De wintermarkt in het dorp. Uh, winter zal het zeker zijn, maar we hopen dat het wel een beetje droog blijft. Uh, maar we gaan horen wat er allemaal te beleven valt. En in het verlengde daarvan gaan we praten met Dennis Moerenburg over de jaarlijkse winkeliersactie rond de feestdagen. Van uh, Hoeveel loten zijn er? Wie gaan ze trekken? En noem maar op. Dat ja. horen we straks. Ja, en de trekkingen zullen bij uh, Goedemorgen Zandvoort weer plaatsvinden. Hier weer, uh, heb ik aan begrepen. deze tafel. Ja, ja. Ja. Goed, eerst maar een stukje muziek. Ja En die was dan... Voor het leven. Heb jij die? Ik niet. Maar we gaan wel praten over dierenvrienden. En uh, bij ons aangeschoven is uh, Marjolein Kerkwijk uh, van de dierenbescherming. Ja, goedemorgen. goedemorgen, welkom goedemorgen. Marjolein. Uh, en we gaan praten over Kids for Animals. Uh, even voordat we over de specifieke actie van zometeen uh, gaan praten. Kids for Animals, doen die meer in de loop van het jaar dan alleen nu wat? Ja, we zijn uh, een beste actieve groep. We zijn de jeugdafdeling van de dierenbescherming Haarlem en omgeving. Daar valt ook Zandvoort, Heemstede, Arnenhout onder. We organiseren uh, voor onze leden uh, acht clubmiddagen. Dat zijn uh, middagen, dan uh, krijgen we iemand die iets vertelt over dieren. Of we gaan naar uh, iets toe waar dieren zitten. Dus we gaan naar een kinderboerderij en er wordt verteld uh, welke dieren daar zitten en hoe je ze moet verzorgen. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook uh, iemand uh, die gaat vertellen hoe kinderen met honden om moeten gaan. En dan is het weer een, een middag. Daarnaast gaan we twee keer per jaar met de kinderen op stap met een bus. En dan gaan we daar naartoe waar ouders niet zo heel snel met hun kinderen naartoe gaan. We zijn dit jaar bijvoorbeeld uh, naar het paardenrusthuis in Soest geweest en naar Stichting Aap. Dat is een van onze uitstapjes geweest. En waarom paarden, uh, het paarden te huis omdat uh, de dierenbescherming dit jaar uh, zelf heel veel aandacht heeft besteed aan, uh, aan paarden. En dat willen we dan ook met de kinderen doen. Ja, het, het is puur educatief wat jullie doen. Het is educatief, maar het moet daarnaast ook wel leuk zijn natuurlijk. Want ja. kinderen zitten al op school en als wij nou ook nog een beetje een schooltje gaan houden ja. op de zaterdag en zondag... ...denk ik dat er geen één lid meer komt. Nee, het, uh, Ze moeten plezier en lol hebben in het ja. verzorgen en omgaan met, met dieren. dieren. En dan vooral waar we ons vooral op spitsen is in het uh, respectvolle omgaan met dieren. Want als iemand dieren heeft, dan, ja, dan vindt hij het meestal wel leuk en aardig. Maar mensen denken nooit na van uh, wat het betekent om een hond te hebben. En dan moet je eigenlijk bij nadenken voordat je aan een hond of een kat of een konijn begint. Zeker met dit weer. Zeker met dit weer, ja. Ik ben vanochtend al een uur buiten geweest. Nou oh ja, kinderen en, en honden zijn nogal eens een omstreden onderwerp. Omdat uh, een kind goed moet weten hoe hij met een hond omgaat. Anders kan het in sommige gevallen best wel uit de hand lopen. Ja, dat klopt. En dat, uh, dat ligt niet zozeer aan het kind, maar wel aan de opvoeders die daarboven staan. Ja. Uh, als, als kind uh, zou je eigenlijk het maatje van de hond moeten zijn. Een hond wil altijd een baas hebben. Iemand die hem vertelt uh, uh, wat er gebeurt. En kinderen zijn natuurlijk geen consequente bazen zoals wij volwassenen wel kunnen zijn. En op, dat, uh, op het niet consequent zijn loopt het vaak mis. Ja, het, het, een hond ziet het gezin als een roedel. Ja. En ja, een, een relatie ten opzichte van het kind kan uh, best wel iets van een, een soort competitie zijn. Wie staat er hoger in de roedel? Ja, dat komt omdat dat kind niet consequent is. Ja. Want ook als je als volwassene niet consequent tegen je hond bent, dan loopt het ook op een gegeven moment mis. Alleen een kind uh, vindt het nu leuk dat hij gaat zitten, maar straks vindt hij het niet meer leuk. Ja. Maar uh, wat kinderen ook heel vaak doen is uh, een bord pakken en dan mag je hem vasthouden. Maar dan moet je hem weer teruggeven en weer vasthouden en weer teruggeven en weer vasthouden. En dan opeens mag hij dat bord niet meer. En die hond die begrijpt er geen, geen bal van. En wat doet hij op een gegeven moment? Hij pakt het kind ja. Ja, nee, dat is ook zo. De begrijp... Maar ik bedoel, en daarom kom ik er even op, dat is de soort educatie die jullie ja, ook we, hebben. Ja, we krijgen het 13 december, krijgen we uh, Brenda uh, van der Zwet uh, bij ons. Die heeft een, uh, een hondenschool in Aalsmeer. En zij geeft aparte kind Om uh, kinderen te leren van wat de tekenen van een hond zijn. Uh, waarvoor je op moet passen. Of dat het kan betekenen dat die hond jou gewoon niet meer zo aardig en grappig vindt. Ja, ja Nou, moeten... Eigenlijk dus de ouders het goede voorbeeld geven. Ja, dat klopt ook. Maar dat wordt zie er, je heel wordt er, vaak... Wordt er uh, ook wel educatie gegeven aan ouders? Nee. nou ja Behalve dat de uh, eigenaren van honden uh, op een puppycursus gaan. En de meeste eigenaren denken dat je dan voldoende cursus hebt gehad. Maar dat is gewoon niet zo. Nadat je een puppycursus hebt gedaan, zou je eigenlijk nog wel één of twee vervolgcursussen moeten doen. En wat heel belangrijk is, dat je gewoon de taal van je hond leert... En een hond ge uh, heeft behalve dat hij blaft wat een taal is. Heeft hij heel veel lichaamstaal waar je op moet letten. Ja, de, de, we hebben het nu over honden. Uh, zijn er nog andere dieren waar kinderen dan heel duidelijk uh, in opgevoed moeten worden? Of, of zijn nou, andere... alle dieren denk ik. Zo is het uh, een hamster, dat is heel leuk. Maar die slaapt de hele dag. Ja. Daar heb je als kind heel weinig aan. Een konijn is heel leuk, maar dat konijn uh, wil meer als in zijn uppie zitten in een kooi. Die wil eruit kunnen. Eigenlijk het liefst, en dat is ook het beste, wil hij gewoon met, uh, met, nog, een, met nog een konijn zitten. Uh, daarvoor moet je ook weer kiezen, twee vrouwtjes konijnen gaan niet met elkaar. Dus neem je mannetje vrouwtje om te zorgen dat je niet ongelooflijk veel konijnen krijgt. Zal je eerst het mannetje moeten laten kastreren. Ja. En dat geldt voor cavias, dat geldt voor vogeltjes. Vissen in een kom vinden het ook niet zo prettig, dus eigenlijk moet je dat gewoon niet doen. Nou ja, de, er is genoeg te leren over dieren, over het houden van dieren in huis. Ja, ja. Maar waarom lukt het niet, twee heer, vrouwtjes konijnen bij elkaar? In de meeste gevallen gaan die vechten. Ah. Ja. Ja. En dan vliegen de plukken in het rond. Ja. En nou wel erger, dan kan zelfs de dood... Uh, je meent ...van één van de konijnen kan dat tot een gevolg hebben. Ja, zo fel zijn ze. Ja, ja. Hoe, uh, hoe, halen jullie de, of hoe brengen jullie dat onder aandacht van de kinderen? De, door, jullie doen? door iemand uit te nodigen, want nu lijkt het wel of dat ik er heel veel vanaf weet. Nou, het klinkt goed hoor. Ja, het klinkt goed, maar ik ben niet de deskundige. Dus uh, in het geval van konijnen vragen we iemand bijvoorbeeld van uh, Stichting Konijnenbelangen. Ja. En die komen bij ons langs en die vertellen van alles en nog wat. En die nemen voorbeelden van voeding mee. Want ook dat is heel belangrijk, hè, buiten van hoe je met dieren omgaat is ook een specifieke voeding voor elk dier. En ook dat leggen ze uit, hoe je een hok moet verschonen, hoe het hok eruit moet zien, hoe groot het hok moet zijn. Voor de cavia's is dat stichting opvang. Nou ja, voor de, voor de honden hebben we wisselend. De ene keer hebben we een gedragsdeskundige, de andere keer hebben we een trainster. Ja. Is, is het zo dat bij honden uh, gedrag een belangrijk punt is en bij andere dieren minder, wat minder? Nee hoor, ook bij katten is gedrag bijvoorbeeld uh, best belangrijk. Ah, oké. Okay. Dus daar zijn jullie wel mee bezig. Nou, mijn vraag net was. Ik stelde misschien niet duidelijk genoeg. Uh, hoe krijg je genoeg kinderen bij elkaar? Uh, hoe breng je het onder hun aandacht. Dat jullie iets doen wat leuk en interessant voor hun is. Uh, zijn jullie op scholen actief. Of, of, of wat dan ook. Uh, voor onze leden. Want ik doe niet het, het gedeelte. Uh, we hebben inderdaad een gedeelte. Wat je, wat je doet met leden. Hm. En een gedeelte wat je kan doen bij scholen. Ja. Alleen dat gedeelte scholen. Dat. Dat valt toevallig net niet onder mijn. Nee. Maar het is wel zo dat scholen uh, contact kunnen opnemen... met de dierenbescherming Haarlem en omgeving. En dat er een scholenproject is. Dus dat ook op scholen uh, dingen over dieren verteld kunnen worden. Ja, ja. En dan zeg je dat scholen kunnen contact met jullie opnemen. Maar is het niet beter andersom? Uh, als ik iets specifiek van een school wil... neem ik inderdaad het contact op. Of een van mijn, van mijn medewerkers neemt neem contact, uh, contact met de school op. Uh, er wordt ook vanuit de dierenbescherming wel contact opgenomen. Alleen een school maakt in het begin van het jaar een planning. En als ik contact ga opnemen, ligt het er maar net aan of, die school, of ik in die planning van die school uh, kan passen. En andersom, hun weten al wanneer ze gaan plannen, zodat uh, uh, wij daarin gepland kunnen worden. Ja, maar ze moeten wel aan de dierenbescherming denken dan? Dat uh, klopt, maar ze krijgen al over het hele jaar krijgen ze wel uh, post opgestuurd vanuit de kids van for, uh, for animals die in Den Haag zitten. Oké, okay, dus, dus het, is oh. be, het is bekend op scholen dat er een scholenproject is en dat daar uh, lesmiddelen voor uh, te krijgen zijn en dat er bij die lesmiddelen ook iemand vanuit de dierenbescherming een, een babbeltje kan komen houden. Oh. Gaan jullie ook regelmatig met de kinderen naar het dierenasiel om te laten zien wat mensen met dieren kunnen doen? Eén uh, à twee keer per jaar gaan we sowieso naar het, naar het dierenasiel toevallig die 13 december als die mevrouw van de honden komen krijgen de kinderen ook een rondleiding door het, uh, door het dierentehuis we noemen het tegenwoordig geen asiel meer omdat het een uh, een, een, nee, een vertekend beeld heeft vroeger was het zo van uh, dieren die in het asiel kwamen die bleven da verbleven daar een aantal maanden en daarna uh, lieten, we, lieten we ze inslapen dat is tegenwoordig niet meer zo uh, honden en katten uh, blijven daar... en worden zelfs nog wel uitgewisseld... naar andere dierentehuizen. Uh, om te kijken of ze daar... meer in trek zijn. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld laatst... de hond uit uh, een dierenasiel... die vijf en een half jaar al in het asiel zit. Zat en die nu toch... via Hart van Nederland is opgehaald. Oké, okay, ja, dat krijg ik. Dat brengt ons uh, langzamerhand... in de richting van, uh, van de actie... die jullie in december gaan plegen. Uh, Inzamelen? Vertel er eens iets uh, Nou ja, uh, voor ons is uh, Kerst en Sinterklaas het krijgen van cadeautjes, het eten van lekkere dingen. En dan moet je je voorstellen: van jij bent een hond of een kat en je zit in het dierenasiel. Daar wordt natuurlijk hartstikke goed voor je gezorgd: je krijgt je eten en je drinken. Alleen uh, om honden en katten iets extra's te geven betekent het dat het huis extra geld moet hebben. En dan moet je nog ineens aan iets heel groots denken. Nog ineens iets wat wij onze eigen honden geven. En dan heb ik het gewoon over het brokje vrolijk Wat wij onze honden ook geven als beloningje Als hij netjes gaat zitten. Of als hij uh, even alleen netjes thuis is gebleven. En koer met moes krijgen de katten. En dan krijgen ze het zelfs nog om daar een pilletje in te, in te verwerken. Of om een hele schuwe kat te lokken. Nou dat kost het dieren dierentehuis gewoon extra geld. Want er gaat natuurlijk heel wat uh, vrolijk en koen met moes per jaar doorheen. En uh, als Kids for Animals hebben wij verleden jaar al bedacht van wat zou het leuk zijn als we nou als, als inwoners van Haarlem en omgeving ervoor gaan zorgen. Dat het huis gewoon aan het einde van, de jaar, van het jaar gewoon al eens een flinke partij van dit voedsel krijgt. Zodat ze het jaar goed kunnen opstarten. Maar ook voor de dieren iets extra's hebben rond die feestdagen. Net als dat wij iets extra's eten. Enig idee hoeveel dieren er in Sinterklaas geloven? Geen idee. <lacht> nee. uh, hoe is het trouwens op dit moment? Uh, in de zomer zitten die dieren thuis behoorlijk vol. Dat horen we en zien we in journaals en dergelijke. Uh, hoe is dat op dit moment? Vrij normale situatie? Normaal, maar wel vol. Maar wel vol weer? Ja. Nou ja, vol, uh, wat je ook in de, in de zomermaanden hebt, is dat er heel veel pensioen... Pension, honden en katten zitten. Dus ja. dan hebben ze het best heel erg druk. Ja. Want dat is voor een, voor een huis gewoon een extra inkomen. Ja, maar ja goed, we weten allemaal dat uh, er mensen zijn die met vakantie gaan in hun huis. Maar ja die goed, hier, uh, laten nu van. krijgen we natuurlijk de tijd van, uh, dat mensen weer met wintersportvakantie gaan. En dan gaat het ongeveer op dezelfde manier. Dat toch op dezelfde manier. Mensen ja. die uh, dan geen opvang voor een hond of kat hebben die of die dat los. te duur vinden... Die, die dumpen hun dieren nog steeds. Maar die mogen logeren op de Veluwe. Of zo. Ja, zoiets. Ja, ja. Nou nee. uh, je noemde onder andere het merk volk. En uh, die kattenmoes, dat is ook een bepaald merk. Maar mogen het ook andere merken zijn? Dat mag wel, maar in principe het liefst, die uh, vrolijk en die koer met moes, van wat ik al uitlag, de honden krijgen. Dat het is, die die vrolijk is ook heel makkelijk te breken. Dus dan hoef je ook niet een hele vrolijk. In één keer bij zo'n hond erin te stoppen. En die koe met moes Dat schijnt zo uh, geweldig lekker te zijn voor katten. Dat uh, ja, is heerlijk. Het is, ik weet daar het zijn wel. ze allemaal gek op. En dat... Een pilletje erin en die beesten schijnen het heel goed te eten. Nou, mijn en scubarakat... kat niet, hoor. Mijn kat die haalt het pilletje eruit en legt ja. hier opzij. Nee. Nou ja, goed. Dat is hun ervaring. Ja, maar jullie kiezen dat echt ook om medicijnen toe te dienen. Ja, ik, ik, ik weet dit vanuit... Uh, ik, ik werk zelf niet in het dieren dierentehuis. Maar ik weet dit van de beheerster... dat uh, ze deze producten gebruiken. Oké, okay, nou goed. We weten nu wat jullie willen hebben. Uh, en hoe komt dat daar? Hoe, hoe kunnen wij iets gaan doen? Morgen staan we op de wintermarkt. Uh, als Kids for Animals, daar kan je uh, dierenvoeding komen inleveren. Maar we staan daar ook met uh, spullen die je kan kopen. En de opbrengst van wat wij verkopen die dag, dat gaat ook op aan uh, het kopen van die dierenvoeding. Ja, en, en mogen alleen kinderen dat doen? Nee hoor, ook volwassenen mogen inkomen leveren en komen kopen. Enig idee op welke plek jullie staan morgen? Uh, meestal staan we in de Halterstraat. En da dan ter hoogte van dierenwinkel. de... dierenwinkel? Nee, daar is geen dierenwinkel, nee. Maar ja, die zitten hier wel omheen en de beide merken zijn uh, vrij makkelijk te krijgen bij uh, de supermarkten. Ja, maar jullie richten je echt tot de kinderen om hier achterheen te gaan. Desnoods zijn vader en moeder een beetje op te porren. Ja. Ja, als je, als je bijvoorbeeld uh, jarig bent deze maand, kan je ook aan, elk, aan iedereen vragen die op visite komt om naast je cadeautje een, een blikje kattenvoer mee te nemen ja. of zo'n zak. En jij komt dan uh, als kind dat weer bij ons inleveren. Hoe hebben jullie de kinderen benaderd uh, de afgelopen tijd? Onze leden hebben allemaal een brief gekregen en een poster daarbij waarop uh, Icky ons, uh, ons logo uh, ja. uh, uitlegt... Uh, ...van waarom hij het wil hebben. Dat doet hij aan de hand van twee dieren die in het dierentehuis zitten. En uh, waarom speciaal dit, deze voeding uh, noodzakelijk is. Oké. Okay. Kids for animals, hoe oud zijn die kinderen? Die zijn tussen de 4 en 12 jaar. Dus er zijn ook kinderen bij die nog in Sinterklaas geloven? Ja. zijn ze er wel eens zorgen over het paard van Sinterklaas, Americo? Dat neem ik aan van wel, ja, want over, toevallig over, over, over, hebben we het het dit jaar heel veel over paarden gehad. Nou, gelukkig maar, ja. ja. Goed, morgen op de markt. Morgen op de markt en 13 december in het dierentehuis op zondag kan het ingeleverd worden. En het kan de, heel, de hele maand december kan het op het kantoor van, het dieren, van de dierenbescherming... dat zit ook in het dierentehuis hier in Zandvoort aan de Keesomlaan... kan het ook ingeleverd worden en dan komt het uh, vanzelf op de goede plek. Weet jij hoeveel kinderen in Zandvoort lid zijn van Kids for Animals? Nee, geen idee. Ik weet dat we in heel... Uh, uh, Haarlem en Omstreek. Dus daar hoort ook Zandvoort bij, 275 leden hebben. Is niet veel hè? Kinderleden? Kinderleden, ja. Is niet veel. Nee, we hebben er wel eens uh, meerdere gehad. Oh. Maar ja, kinderen zijn tegenwoordig van heel veel dingen lid. Dus. En het ligt er ook een beetje aan of je dat als volwassene, als ouder dus belangrijk vindt. Ja. Ja. ja. Nog even naar de 13e december sluit dan de actie ook? Nee, in principe loopt die uh, de hele maand december door. Die loopt de hele maand... Tot de dagen, tot de kerstdagen, of tot eind december echt. Nee, tot de kerstdagen. Tot de kerstdagen. Dan hebben jullie op 13 december een bijeenkomst. Vertelde je net al even, in het dierenhuis Zandvoort. Ja. Kun je iets over het programma voor die middag? Is het voor de kinderen leuk om daar naartoe te gaan? Ik denk het wel. We starten altijd op met een knutselwerkje wat ze zelf kunnen doen. Dat worden op dit moment kerstkaarten en dan wel in de vorm dat er een dier op staat. Daarna krijgen we Brenda van der Zweet. Die ons het een en ander over honden en hoe je als kind met, hond, met honden omgaat. Uh, komt ze uitleggen, ze neemt haar eigen hond mee, dus ze doet ook nog een aantal dingen voor. Uh, daarna uh, gaan we een, uh, weer een, een, een kerstknutsel maken, een, een, een lampje gaan we maken. En uh, daarna krijgen de kinderen nog een rondleiding door het Oké. Okay. Als er nou kinderen in Zandvoort zijn die dit horen en denken, Goh, wat leuk, dat wil ik ook. Mogen ze dan komen en zich aanmelden en meedoen? Dan kunnen ze zich aanmelden, uh, het liefst per uh, e-mail. En dat is uh, kfa apenstaartje dbhaarlem.nl Nog een keertje graag. Kfa apenstaartje db, Ja. Of ze kunnen natuurlijk ook uh, morgen op de markt komen en, zeggen en een, zich aanmelden. Ja, dat ja. kan. Okay. Er kunnen tot 30 kinderen meedoen en we hebben op dit ogenblik nog plaats. Prima, We wensen jullie morgen geen honden weer, maar echt mooi weer. <laughs> ja. En heel veel bezoek. Bedankt. Okay. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen. Voor het eerst zei, de liefste ben jij. Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag. Haar grapjes, haar ernst en haar trouw. En hij weet nog precies hoe ze lachte. Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik, ik geef je een, een roosje, een roosje. roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik val van jou tot de wijzonder dauw. En de echo niet lacht om een lach.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 Ik geef je roze al dag. Geen vuur gaat voorbij als je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt. Ik geef je roze, roosje, roosje. Ik geef je roze al dag. La, la, la, la, la. Gotta write a classic Gotta write it in an addict Babe, I'm an addict now An addict for your love I was a street boy And you was my best boy Aan tafel zit Ivo Bos, penningmeester van het bestuur van de afdeling Zandvoort van het Rode Kruis. Ze mogen nog steeds die naam dragen, maar ja, hoe ja, lang zeker. nog is de grote vraag. Goedemorgen. Ivo, goedemorgen. Uh, ja, um, jullie zijn nog steeds bezig om de zelfstandigheid te behouden. en hebben inmiddels een kort geding aangespannen tegen het hoofdbestuur in Den Haag. Ja. Dient ook voor de Haagse rechtbank. Uh, de voorzitter was hier... Twee weken geleden en uh, die was vol goede hoop dat het uh, een goed resultaat zou hebben. Is dat zo, de uitslag van het Kort Geding? Als ik uh, kijk naar de uitslag van het Kort Geding, is het uh, resultaat uh, zeker bemoedigend. Alleen het is een uh, eerste stap. En uh, ik denk de dingen die wij uh, ja, hebben geëist eigenlijk van de voorzieningrechter, dat die. Ja, ...in alle drie de gevallen uh, zijn toegewezen. Uh, uiteindelijk uh, gaat het uh, om de vraag van... ...wat wil het hoofdbestuur nu eigenlijk met uh, de landelijke vereniging gaan doen. En alle punten die zij in het verleden naar voren hebben gebracht... ...wat er verbeterd moest worden aan de organisatie... Uh, ja, ...die hebben wij altijd ondersteund. We hebben ook meegediscussieerd in uh, alle uh, verbeterpunten die, wij, uh, ja, die, die naar voren zijn gekomen. En ik moet ook zeggen, de afgelopen vier jaar is in intensief contact geweest met alle afdelingen onderling in het land... Eh, ...over hoe je de organisatie zou kunnen verbeteren. En ik moet zeggen dat eh, wij als eh, plaatselijke afdeling al een heleboel punten eh, hadden overgenomen. Die hadden we zelf al eh, ingericht. Bijvoorbeeld het feit dat wij eh, alle vrijwilligers automatisch lid laten zijn van de afdeling Rode Kruis. Dat is iets wat ik in het fusievoorstel naar voren is gekomen, het samen één voorstel. En uiteindelijk blijft de vraag van, moet je als landelijke vereniging willen dat alle lokale verenigingen juridisch worden opgegeven? En daarvan hebben wij gezegd, dat vinden wij een stap te ver gaan. En daar waren wij niet de enige in. Er zijn veel afdelingen geweest die zich daar tegen hebben afgezet. En zich daarbij hebben neergelegd uiteindelijk? Je moet je voorstellen dat dat hele traject eh, ongeveer acht tot tien jaar heeft geduurd. Het Rode Kruis kwam natuurlijk... Dat hebben jullie goed stilgehouden al die tijd? Nou ja, kijk, het is een intern proces waar je doorheen gaat en waar de buitenwacht eigenlijk weinig van hoeft en moet merken. Ik bedoel, het is een intern structureringsproces. En um, omdat je er als organisatie beter van wil worden. Nou, dat gebeurt wel vaker dat je interne organisaties, reorganisaties gaat doorvoeren. Maar dan moet je aan de buitenkant niet zoveel van merken. En dan gaat het goed. Um, dus we hebben uh, in het verleden hebben we gemeend, uh, laten we nou eens alle afdelingen onderbrengen in districten. Dat is voor het landelijk bureau beter beheersbaar. En die heeft dan niet te maken met 380 lokale afdelingen. Waarvan de ene links, de andere rechts en de andere rechtdoor gaat. De bekende kikkers die uit de kruiwagen ja. springen. Alleen, uh, dat is, uh, uiteindelijk zijn ze na vier jaar tot de conclusie gekomen dat dat ook niet werkte, die districtvorming. En toen hebben ze gedacht, we gaan een stap verder. We gaan eigenlijk al die afdelingen overhevelen in één juridische entiteit. En nou, er is vier jaar aan discussie vooraf gegaan, want er waren een heleboel rechtsonzekerheden. Uh, er waren ook een heleboel uh, vragen die niet beantwoord werden. Het was een plan op hoofdlijnen en eigenlijk zijn die plannen door alle... Plaatselijke afdelingen uitgewerkt tot iets waar we met z'n allen wel ons in konden vinden. Behalve de juridische eh, fusie. Het probleem van de juridische fusie is dat namelijk alle Activa en Passiva eh, weggehaald worden bij de lokale afdelingen. Dus en jullie gebouw? Wat gebouw, bijvoorbeeld in eigendom. Auto's. Ja. ja, de ja. voertuigen. Ja. Maar, Geld. Ook, maar ook de beschikkingsmacht over de vrijwilligers, zeg maar. Als er inzet op het squeeze worden gedraaid, die nemen wij voor ons rekening, dan kan het landelijk bureau besluiten omdat zij de coördinatie van alle grote evenementen in Nederland wil gaan coördineren. Ik bedoel de grote voetbalwedstrijden, de TT van Assen, de Wandelvierdaagse in Eindhoven, maar ook de grote races op het ski, dan zouden ze die vanuit het landelijk bureau willen coördineren. Dan kan je dus zeggen van, jij ja in Groningen je houdt zo van autosport... Ga jij maar gratis een weekendje naar het circuit toe? Ja, op zich is dat geen probleem. Want wij hebben op dit moment hebben wij al mensen uit Lelystad, uit Cummerend en uit uh, Nijmegen... die het leuk vinden om de circuitdiensten te draaien. Het zijn die... niet alleen Zandvoort? Nee, die dat doen. nee, helemaal niet. Hm. Het zijn juist mensen die, uh, ja, die het hartstikke leuk vinden om ja. hier op de circuitdiensten te draaien. En uh, zich ook in te zetten voor uh, het lokale uh, Zandvoort, het Rode Kruis Zandvoort. Hm. Het probleem is dat je, wat jullie daarmee hebben, is dat je daar geen zeggenschap meer in zou hebben dan. Ja, klopt. Het gaat hier om de beheersing van je, van je, van je eigendom. Ja. En de garanties die wij hebben gevraagd op dat punt, die zijn niet gekomen. Heel veel afdelingen hebben daar ook bezwaar tegen gemaakt dat die garanties, ja, de eerste twee jaar kreeg je die garantie, maar daarna konden die garanties niet gegeven worden. En wij hebben daarvan gezegd, wel, ja, dat vinden we eigenlijk een brug te ver. De problemen die je hebt kun je ook op een andere manier oplossen. En wij hebben ook een alternatief voorstel ingediend. Wij hebben een, in de ledenvergadering van 2008... ...juli hebben wij, of juni meen ik... ...hebben wij een alternatief voorstel ingediend. Samen met Haarlem en uh, Haarlem en Meer. Ja. Waar, waarop alle punten die uh, eigenlijk als een probleem bekend stonden... ...bij uh, het Rode Kruis, uh, ja, geadresseerd zijn. En uh, waar ook wat ons betreft een goede oplossing voor was. Zonder dat je... Uh, het paardenmiddel juridische fusie. Hoe zag dat hebben. eruit, het plan? Um, ja, dat plan voorzag eigenlijk in een. Uh, nou, een van de problemen was bijvoorbeeld dat lokale afdelingen nalieten om op tijd hun cijfers aan te leveren. En dat is best wel belangrijk. Want als je 380 afdelingen hebt en je moet uh, voor juni moet je een geconsolideerde jaarrekening voorzien van de handtekening van een registercount uh, presenteren. En afdelingen die komen pas in september met hun cijfers. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus wij hebben aangedrongen om een strenger sanctiebeleid voor de afdelingen die dit uh, nalieten. En dan ook om uh, bestuurdersaansprakelijkheid wat meer uit te nutten. Die mogelijkheden hebben, heeft het landelijk bureau al lang. Alleen, uh, zij hebben eigenlijk altijd verzuimd om dat instrument van tafel te houden. Uh, het punt van de vrijwilliger. Hè? We willen de vrijwilligers uh, automatisch lid laten maken. Ja, dat had, daar hadden wij al lang in voorzien. Uh, het uh, uh, steunen van de uh, kleinere afdelingen die het zwaar hebben. Die niet zoveel uh, inkomsten hebben. Uh, ook daar hadden wij een, een, een plan voor om in ieder geval een soort uh, fonds te creëren. Waar, uh, die beheerd werd door het landelijk bureau. En waar wij uh, stortingen in doen. Waar de plaatselijke afdelingen die het moeilijk hebben uh, uh, mee uit de voeten konden. Maar pas op, hè, plaatselijke afdelingen die het moeilijk hebben. Dat kan ook aan de plaatselijke afdeling zelf liggen. Ja. Het bestaansrecht van het Rode Kruis uh, uh, uh, ja, uh, wordt niet ten alle tijden gegarandeerd. Ja, als, Je hebt het daarover, ik ben even een beetje nieuwsgierig. Zoals Zandvoort, uh, waar komen de inkomsten vandaan uh, van Zandvoort? Ja, een collectebus, dat, dat, die kennen we allemaal zelfs in de bioscoop in de pauze. Ja. Nou, we hebben Een groot deel van onze inkomsten komt natuurlijk uit uh, donaties aan giften en... Uh, uh, ...lidmaatschap. Ja. Een ander deel van de inkomsten komt uit de evenementen die wij ja. in dit dorp organiseren... ...en ook op het circuit organiseren. En uh, ik denk dat daar uh, een belangrijk deel van de inkomsten... Uh, jullie vragen wordt. een vergoeding als jullie ingezet worden bij grotere evenementen. Ja, klopt. Okay. Ja. En, en dat uh, is bij die inkomstenbron. Ja, en die vergoeding, dat is een uh, de kostendekkende vergoeding die wij vragen... Ja. Ja. Uh, ik zag altijd, wij factureren niet, wij declareren. Ja. En, um, ja, ja, goed, als, we onder, als je onderaan de streep maar uh, goed, goed uitkomt. Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk behoorlijk wat uh, investeringen uh, gedaan in het verleden. En moeten we nog steeds doen om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. En, uh, de medicatie die wij uh, inkopen, daar hebben wij natuurlijk ook wel... De, dat is dure medicatie, maar met een rijlsysteem... Uh, kun je dat uh, iedere keer weer gaan verversen. Want ja, zoveel medicatie ik niet. Maar je moet het wel hebben. Ja. En de inrichting van de ambulances. Die, uh, ja. dat, dat kost ook de nodige centen. En het onderhoud van het gebouw. Ja. Het is een oud gebouw. Uh, maar het is een uh, ja, historisch gebouw. Uh, zou ik bijna zeggen. Dat, ja. dat moet, daar moet je ook wel zo'n goed huisvader op passen. Zeg maar. Ja. ja. En dat brengt dan bij mij de vraag naar voren. Is dat nou zo erg als dat centraal beheerd wordt? Je hebt daar toch ook voordelen van in wat je zelf zegt, onderhoud en dergelijke. Ja. Uh, zou dat zo erg zijn? Uh, op zich niet, als we daar een inspraking zouden kunnen hebben. Uh, ik kan me ook voorstellen, als ik het landelijk bureau was en ik zou zien uh, hoeveel vierkante meters wij op dit moment uh, onder beheer hebben... Nou, het Rode Kruis kan ook wel drie hoog achter in een of andere flat uh, zijn operatie gaan, uh, gaan doen. Dus we verpassen die handel. En we verpassen de handel hmm. en ze gaan maar huren. Ja, als we over dat soort punten uh, moeten gaan. Kijken, dit kost ons niet zoveel geld. Maar het levert veel geld op. Want die grond waar wij nu zitten, dat zijn behoorlijk veel vierkante meters. Dus de opbrengst zou. Ja, behoorlijk hoog kunnen zijn. Ja, ik kan me voorstellen, want er zijn altijd nog plannen geweest om uh, dat blok waarbinnen dat staat om daar iets mee te gaan doen, uh, te herontwikkelen. Ja, klopt. Vanuit de woningbouwvereniging, gemeente en dergelijke. Nou, de EMM is daar inderdaad in het verleden mee bezig ja. geweest en die heeft ook gevraagd of, die, of wij daar uh, iets in uh, wilden doen. Ja, ze moesten ook wel, want wij wa waren het centrum van dat blok. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een interessant stuk grond. Maar ik begrijp dus uit je woorden dat je als uh, Zandvoort, Rode Kruis Zandvoort, daar zeggenschap in wil blijven houden. Ja, wij willen eigenlijk de middelen die wij hebben, willen wij zelf uh, uh, onder ons beheer houden. Wij willen zelf weten wat wij uh, daarmee gaan doen. Onze vrijwilligers, uh, die zijn het belang belangrijkste goed wat wij hebben. Ja. En uh, alle uh, activa die wij daarvoor hebben onderbeheer hebben, zijn instrumenteel voor de vrijwilliger ja. die moeten goed onderdak hebben, die moeten op het moment dat zij klaar zijn met races, zich kunnen douchen, zich kunnen samen zijn de mensen uh, van de welver die uh, bij ons uh, uh, komen, die moeten uh, ja, zich ook comfortabel voelen in het pand, die moeten niet met liften omhoog gaan en met uh, het, het pand wat wij nu hebben dat, uh, dat is een mooi pand dat is een goed pand, en mooi centraal is. gelegen ja. Ja. Uh, Ivo, um, maar het is toch ook zo dat korte lijnen het best werken? Ja. Wat moet je nou met een vereniging die vanuit Den Haag wordt bestuurd? Um, bedoel je daarmee te zeggen dat we ons uh, zouden moeten afscheiden? Of begrijp je vraag niet helemaal? Nou ja, dat zou misschien wel een mogelijkheid zijn, ja. Ja, maar dat willen we niet. Dat willen jullie niet? Nee. Ja. Het Rode Kruis is een uh, belangrijk uh, instituut. En uh, wij dragen de grondbeginselen van het Rode Kruis... Uh, in alles uit. En wij vinden het belangrijk om gewoon Rode Kruis te blijven. En uh, ja, daar, daar vechten wij nu voor. En wij vinden de manier waarop wij nu een beetje buiten uh, de vereniging worden gezet met een fusievoorstel waar wij ons op één punt niet in kunnen vinden. Vinden wij uh, eigenlijk een, een, een, een, ja, een, een brug te ver. Maar ik moet ook zeggen dat uh, als je mij vraagt van ja en hoe nu verder, dit is een Gordiaanse knoop uh, waar we. Zowel het landelijk bureau als uh, de lokale afdeling, want wij zijn niet de enige. Uh, ja, lastig, dat het lastig is om daaruit te komen. Ja, en misschien uh, moet er iemand komen als uh, bijvoorbeeld Alexander de Grote, die dan in één zwaard hou die knoop doorhakt. Ik weet het niet, maar op dit moment zijn we nog niet zover. Oh, een Salomons oordeel, hè? Salomons oordeel, ja. ja. ja. ja dat... Maar uh, uh, eventjes, uh, dan ben ik hem kwijt. Ja. Nou, misschien wilde je praten over... Uh, hoe, hoe komt het dat uh, jullie uh, samen optrekken met Haarlem en, Haarlem en Meer? Zijn daar uh, gelijke interesses wat, wat deze problematiek betreft? Ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, wij hebben Haarlem en Meer uh, in de districtsvorming leren kennen... als een zeer prettige uh, partner uh, op het gebied van uh, activiteiten. Vakantieprojecten deden we veel dingen samen. Um, en... Eigenlijk waren wij gelijkgestemd over dit onderdeel. En dat is, ja, is niet iets wat je verzint, dat dat gebeurt gewoon. In de discussie in Horen, eh, toen alle lokale afdelingen... samen met eh, het bestuur van het eh, Landelijk Bureau, waar ook Rozemuller eh, aanwezig was... hebben wij, wij Haarnem gevonden als eh, gelijkgestemden. Mm -hmm. Zij waren ook eh, in de veronderstelling dat het, het gebruik van dit paardenmiddel eh, een brug te ver was... Maar ook zij konden zich vinden in, denk ik, 80, 90 procent van de veranderingsvoorstellen... Ja. die werden ingediend en die we ook besproken hebben... en ook samen met alle andere afdelingen hebben uitgewerkt. Is het fusievoorstel nou eigenlijk al aangenomen door de Algemene Ledenvergadering? Nee. Wij, het uh, gebeurt in december, denk ik. Ja. ja. Hillers zal waarschijnlijk, ik heb de uitzending niet gehoord... maar Hillers zal ongetwijfeld hebben verteld dat uh, de plaatselijke afdelingen in juni... een fusievoorstel hebben moeten ondertekenen... Um, maar dat is een voorstel wat het bestuur heeft ingediend. Dat betekent dat er nog niets is gebeurd. Want de vereniging, het is een vereniging. Dus de algemene ledenvergadering van die lokale verenigingen... die moeten instemmen, goedkeuring geven aan het fusievoorstel van het bestuur. Ja. Ik heb op dit moment geen beeld hoeveel procent van de ledenvergaderingen... van de plaatselijke afdelingen zijn goedkeuring daaraan heeft gegeven. Als ik het hoofdbestuur mag geloven, geloven is dat uh, heel veel. Maar dat is ook in hun belang om dat percentage zo hoog mogelijk Uiteraard, te houden. Ja. Ja. Um, maar uiteindelijk uh, gaat het in de vergadering, algemene ledenvergadering uh, van 12 december erom of het fusievoorstel wel of niet wordt aangenomen. Ik ga ervan uit dat het wordt aangenomen. Ik bedoel, dat is iets wat, waar Via keihard aan is gewerkt en waar uh, uh, het Landelijk Bureau behoorlijk wat power play heeft gespeeld om landelijke afde plaatselijke afdelingen zover te krijgen dat ze uiteindelijk toch maar akkoord zijn gegaan. Want iedereen was in discussie natuurlijk ook een beetje zat. Het was meegaan of weg. Dat was uiteindelijk stikken de keuze, Dat was uiteindelijk de keuze die, uh, die ons is gesteld. En wij hebben gezegd uh, van nou, zo ga je niet met de lokale afdeling om. We willen altijd in discussie blijven. Maar als je ons voor het blok zet uh, met slikken of stikken... dan uh, gaan wij kijken of wij op een andere manier dit niet kunnen oplossen. Nu heeft het uh, landelijke bestuur gedreigd met het... Uh... ...argument dat als je niet ondertekent en niet meegaat... ...dat je dan de naam Rode Kruis niet meer mag dragen? Dan hebben jullie vast al verder over nagedacht? Ja, um, het landelijk bureau heeft uh, veel dingen gezegd... Um, ...maar ook een heleboel dingen die niet waar zijn. Um, als je kijkt naar het, uh, het teken het Rode Kruis... Uh, ...moet je ook vaststellen dat uh, het internationaal Rode Kruis... ...dat Rode Kruis ook maar heeft geleend van een bedrijf in Amerika... ...en daar in 2007 ook behoorlijk wat problemen mee heeft gehad. Dus ik weet niet of er een claim gelegd kan worden op het uh, uh, embleem, het Rode Kruis. Wat ik wel weet, is, is geen geregistreerd handelsmerk in Nederland? Nee. nee. Het, wat ik wel weet is dat uh, Genève um, de situatie zoals die in Nederland was op, op, opmerkelijk vond... ...maar kon zich goed vinden in de structuur zoals die daar lag... Uh, dus zijn, zij zijn ook niet tegen uh, de, de, de structurering zoals we die in het verleden hebben gehad en nog steeds op dit moment hebben. Um, ja, of, of wij bang moeten zijn dat wij het, lo uh, het logo en de naam niet meer mogen voeren. Um, wat ik wel weet is dat uh, er in Nederland één Rode Kruis mag zijn. Het is niet zo dat we één landelijke vereniging, heb vereniging hebben, straks op 1 januari, en daarna nog even uh, drie kleine vereniging die zich ook het Rode Kruis noemt. Dat kan niet. Maar wat wel kan, is dat de landelijke vereniging bestaat uit uh, leden die een natuurlijk persoon zijn, maar ook rechtspersonen. En dat is op dit moment aan de orde: dat er op dit moment geen rechtspersonen, zoals een vereniging, lid mag zijn van het Nederlands Rode Kruis. In het fusievoorstel gaat alleen uit van natuurlijke personen. Dus jullie kunnen lid worden van het landelijk bureau. Ja. Maar een vereniging, zoals dat nu georganiseerd is, ja. kan dat niet. En dat willen wij eigenlijk wel proberen, dat we dat op 1 januari wel kunnen. Ja, je komt natuurlijk weer terecht op die uh, ze zeggenschap. Als ik me aanmeld als vrijwilliger, dan wil men centraal over mij kunnen beschikken. En niet via Zandvoort of, of een ja. andere aangesloten uh, vereniging. Ja. En dat klopt natuurlijk met het beeld wat voor ogen staat. Ja, dat, ja, ik weet niet of dat klopt. Kijk, de kleur lokaal van Zandvoort... die kun, kan alleen bepaald worden door Zandvoort er zelf. Wij weten waar de meeste inzetten worden gedraaid... waar de inzet nodig is. En wij eh, hebben ook vrijwilligers... die zich eh, behoorlijk inspannen... om hier de dingen gedaan te krijgen. Op het moment dat je die kleur lokaal... Eh, gaat aantasten... dan eh, vrees ik dat een heleboel vrijwilligers... en dat, dat is echt onze zorg... dat een heleboel vrijwilligers zeggen... Ja, van mij hoeft het niet meer, ik ga wat anders doen... Ja. Nou, dan, is, dan ben je echt bezig om je vereniging uit te holen. En in alle plannen die de uh, afgelopen vier jaar hebben besproken. Is de vrijwilliger die ik echt het belangrijkste goed van onze vereniging vind. Is jullie kapitaal. Is, de, is ons kapitaal. Ja. Ja. De, de vrijwilliger is niet aan de orde geweest. Hm. Het was alleen maar het bestuur. Hoe krijgen we uh, uh, onze grip op de uh, activa. Op, uh, op het geld. Uh, hoe kunnen we de liquiditeitsstroom. Daar heeft, daar heeft het allemaal mee te maken. Maar de vrijwilliger is niet aan bod gekomen. Ja. En dat vind ik echt een gemiste kans. Nou ja, je, je zou bijna zeggen dat uh, het gaat eigenlijk over de zeggenschap over. Hm. Uh, dat je er eigenlijk uit zou moeten kunnen komen. Tenzij uh, poten stijf gehouden worden en zo. Dan, nou, want dat is het eigen, eigenlijk het enige is. Want jullie begrijpen dat er een stuk efficiëntie moet komen. Dat het aansturen makkelijker moet gaan. Uh, daar is begrip voor. Dus wat je zelf zegt, uh, 80% is acceptabel. Maar de zeggenschap over alle middelen, mensen en materieel, dat willen we zelf houden. Dat ja. is eigenlijk het punt waar het op terecht komt. Dat is het punt en de vraag of wij eruit komen, ik, Don, ik kan je nu beloven, wij komen er dit jaar niet uit. En zeker niet tot nee, de nee. Algemene Ledenvergadering, want het hoofdbureau zou wel gek zijn om nu uh, wisselgeld uh, te gaan geven. Ja. Want dan is het hek van het dam, want dan zien andere verenigingen dat. Die denken van, hé, hey, wat Zandvoort kan doen. Gaan er meer kikkers uit de kruiwagen? Tuurlijk, die kikkers ja. moeten in de kruiwagen blijven. En dat snappen wij ook wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij 1 januari, als wij als volwassen mensen met het landelijk bureau om de tafel kunnen zitten, dat er een oplossing komt. Want wij kunnen ook op deze manier niet verder gaan. Het is natuurlijk van de zotte dat wij elkaar voor de voorzieningrechten moeten bestrijden over... Dingen waar je gewoon als volwassen mensen over kunt praten. Ivo, even wat anders. Uh, ja, er is ja. de afgelopen week een uh, massale prikactie geweest tegen de Mexicaanse griep. Hebben jullie daar ook nog een bijdrage aan geleverd aan de GGD? Of? Niet dat ik weet. Niet dat je nee, weet. Misschien de... dat wij wat uh, mensen vervoerd hebben naar de, naar de prikcentra, uh, maar nee. Ja, ja de, de klok gaat een beetje dringen, maar ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken. En ik dacht dat je dat zei. Ivo is ook onze nieuwe penningmeester van SIEF. Dat ja, klopt, ja, ja. Ja. Ja. ja. En nu kunnen we hem even pakken. Nou, in die hoedanigheid <laughs> zit ik hier niet. Nee, oh, dat wil je ook niet. Nee, ik, eventjes wel een vraagje. Hoe ja. kijk je naar uit? We hebben een nieuw bestuur en uh, hebben jullie al vergaderd ondertussen? Ja, wij hebben vorige, vorige week hebben wij onze eerste uh, vergadering uh, gehad. Dat was eigenlijk ook een soort snuffelstage voor ons. Um, ja, hoe ik er tegenaan kijk, het, het lijkt mij uh, hartstikke leuk. Ik uh, was daar eerst een beetje huiverig voor, want ik weet helemaal niks van radio. Gelukkig uh, niet, ik, ik dat hoeft aanzetten. toch helemaal niet? Nee, precies. En, maar aan de andere nou, kant... Nou, wij ook niet, wij die zitten die ook voor de gezelligheid. Uh, je hebt je last ook niet. Wij, ik, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel vrijwilligers hier werken... en zich inzetten die die kennis wel hebben. Ja. En um, ja, ik, wij hebben er enorm veel zin in. Uh, Annette, uh, die, uh, ja, die is ook uh, hier nieuw bij... En die, uh, ja, die, heeft ook, die heb ik gisteren nog even gesproken. Die heeft er ook uh, behoorlijk wel veel zin in. Ik denk dat er heel veel te doen is. Ja. Er komt er een heleboel op ons af. En als wij nu niet uh, iets doen, dan uh, zullen we uh, misschien wat, wat aandeel gaan verliezen Dus ik, ik denk wel dat wij uh, op heel snelle, korte termijn iets neer moeten leggen... waar wij ja, onze visie uh, op de toekomst uh, ja. hebben neergelegd. Ja. Dat is je, een van je speerpunten om... Uh de tijd, om in de komende tijd aandacht te schenken aan uh, datgene wat je te bieden hebt als radio? Ja, nou, meer wat, wat we te bieden hebben, maar ook wat we zouden moeten bieden. En wat we kunnen bieden. Kijk, de techniek gaat natuurlijk ook verder. Ik bedoel, de hele digitalisering van, van, van de omroep, dat uh, gaat natuurlijk ook een grote vlucht straks. Zijn wij daarop voorbereid? Ja. En er zijn een heleboel thema's die wij uh, op dit moment uh, uh, moeten oppakken. Maar ja, dit is de eerste honderd dagen. Daar mag je uh, ja. over nagedenken welke kant je op gaat. Wat ik zo jammer vind, en daar zou een keer hard aan moeten worden getrokken... ...dat er nog heel veel mensen zijn die niet eens weten dat Zandvoort een lokale omroep heeft. Ja, ja. ja. daar moet flink in de bus geblazen worden, uh, Tom. Lang leven de PR. Ja, ja. Okay. Bedankt oh. voor je komst, Ivo. Graag gedaan. Bedankt. Heel veel sterkte met de beide... Besturen. Dank je wel.